Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Door het winterweer staan er twee keer zoveel files. als tijdens een normale ochtendspits. Er staat nu ruim 500 kilometer file. Vooral in Noord-Holland, Flevoland en Overijssel heeft het verkeer veel last van de sneeuw. Daar is op veel snelwegen maar één rijstrook begaanbaar. De A6 tussen Lelystad en Emmeloord is in beide richtingen dicht bij de Ketelbrug. Vrachtwagens komen door de gladheid de brug niet meer op. Ook durven sommige mensen niet verder te rijden en hebben hun auto langs de kant gezet. Op de A7 staat een lange file tussen Den Oever en Zaandam. Het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie gaat de zaken doorspitten... waarvan het tv-programma Zembla zegt dat er ernstige fouten zijn gemaakt. Topman Brouwer van het OM heeft dat aangekondigd in het NOS Radio 1-journaal. Zembla meldde gisteren dat er de afgelopen tien jaar in 90 zaken grote fouten zijn gemaakt... zonder dat de verantwoordelijken daarvoor zijn gestraft. Volgens Brouwer zijn er in sommige gevallen inderdaad fouten gemaakt... maar in andere gevallen zit Zembla er volgens hem naast... Als officieren van justitie verwijtbaar tekort zijn geschoten... volgen disciplinaire maatregelen, zegt Brouwer. De inspectie van het onderwijs heeft op internet een lijst gepubliceerd... met zwakke mbo-opleidingen. Van de 11.000 opleidingen die er zijn... worden er 64 als onder de maat beschouwd. Het onderwijs is er niet goed. Er wordt te weinig lesgegeven. De begeleiding laat te wensen over... of er zijn te weinig stageplekken beschikbaar. De zwakke opleidingen worden extra in de gaten gehouden. De scholen hebben maximaal twee jaar om orde op zaken te stellen. Zangeres Beyoncé is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Beyoncé won zes Grammys, onder andere die voor Beste Zangeres en voor het nummer van het jaar Single Ladies. Het weer in het noorden en westen kans op sneeuw en gladheid. Later vandaag zijn er zonnige perioden en het wordt maximaal drie graden.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 Some folks just have one, yeah, others they got not. Oh, oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice on my skin.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 Nothing you would say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 We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 Het was hem bij CFM Sanford op de zaterdagmiddag. De Black Eyed Pea je. En I got a feeling. Wat een hit, wat een plaats. Songen, jongen, jongen, Het is zeven minuten voor half vier geworden bij Salford op zaterdag. En wij hebben een gast in de studio. Zijn naam is Jari. Uh, Goedemiddag, Jari. Welkom in de studio bij CFM. Hallo. Hé, hey, Jari. Jij gaat een hele goede actie doen voor Haiti. Ja. Morgen. Kan je daar wat over vertellen? Wat ga je doen? Uh, snowboarden. Bij Snowplanet. Voor Haiti. En dan wil ik geld ophalen. En... dat wil ik dan aan Haiti geven. En hoe gaat het uh, geld ophalen dan? Tijdens het uh, snowboarden? Uh, nee. Je kan maximaal bedrag in doen. En... Uh, ook... Uh, oh. Uh, per afhaling. Dus jij gaat uh, met de lijst. Ga je langs uh, bij mensen? Hier ja. in Salford. je hebt de lijst bij je. Ja. Schrijven de mensen hun uh, naam op in? Ja. En uiteraard een bedrag wat ze willen, willen geven aan jou. Voor haïte natuurlijk, hè? Ja, voor het goede doel. Ja. Nou, hartstikke leuk. En hoeveel geld uh, verwacht je op te halen met deze actie, Jari? Uh, mm, op school hadden we al uitgerekend iets in de 80 euro. Ciao. Applaus.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 was de single van Frankie Valli en The Four Seasons en Oh What a Night. Zelfs op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Zo dadelijk gaan we weer wat nieuws met je doornemen. Maar eerst muziek, waaronder de desk van de Colden Earring. Hier is Radar Love. New sunrise.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 Ik had, dat, uh, dat is voor mij ook nog een verrassing. Ik had wel een paar namen gehoord. Danny van Dongen, dacht ik. En Dylan. En, uh, ja, Dylan. Alert Kalf. Ik word ook, ook Alert Kalf en Jan Lammers. Maar of, dat allemaal, of die allemaal komen, ik, ik ben heel benieuwd. En misschien nog wel een bleke model, je weet het maar nooit. Ja, zou heel leuk zijn. <laughs> in ieder geval helemaal. Er genoeg uh, coureurs cur om dat te doen, natuurlijk. Helemaal super. En jullie uh, van de horeca zijn uh, goed bezig uh, in Zalvoort. Dank en dat mag de burgemeester ook wel even hoor, bij deze dan. Gewoon, uh, ja, gewoon le uh. lekker zo doorgaan, met z'n allen. <laughs> dank je wel. Oké, okay. hey, Ron, dank je wel voor je tijd. Heel graag. Gedaan. En heel veel plezier aanstaande donderdag. Oké, okay, succes met uit. Ja, dankjewel. Dank je wel. Hoi. En dan gaan wij Roberto draaien met het Soffers Volkslied. Ook wel leuk zouden, op de zaterdagmiddag, van je hier <laughs>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 De beste man Robbie Williams blijft gelukkig maar doorgaan met scoren van iets. En dit was daar ook weer een voorbeeldje van natuurlijk. Hè. You Know Me. Vanavond om 8 uur gaat het plaatsvinden in Café 4 aan de Hottestraat. Daar heb ik het over een Raadje Plaatje. Dan krijg je een intro te horen van de plaat. Ik geloof dat ze maar liefst 50 platen hebben uitgekozen.